1 uur. moet met het nrs Journaal. In het onderzoek naar een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Trump willen congresleden meer documenten inzien over het omstreden telefoontje met de Oekraïnse president Zelensky. De onderzoekscommissies willen weten wie er nog meer meeluisterde met het gesprek. Ook hebben ze de Amerikaanse oud-ambassadeurs voor de Oekraïne en de Europese Unie opgeroepen te getuigen, net als de Oekraïne-gezant van de regering Trump. Trump zou in het telefoongesprek Zelensky onder druk hebben gezet om zijn democratische tegenstander Joe Biden te onderzoeken. De familie van de Amsterdammer die vastzit in Egypte vanwege droneopname maakt zich zorgen over hoe het met hem gaat. Ze hebben sinds zondag niets meer van hem gehoord en weten niet waar hij gevangen wordt gehouden. De man zou ervan worden verdacht dat hij droneopnamen maakte van protesten tegen de Egyptische regering. Maar volgens zijn familie had hij geen enkele politieke bedoeling. Ook premier Rutte zal een symbolische boete betalen... voor het niet dragen van een autogordel op de achterbank van zijn dienstauto. Dat zei hij afgelopen avond in NOS met het oog op morgen op NPO Radio 1. Minister Wiebes zei afgelopen dag ook al dat hij 149 euro overmaakt... aan Veilig Verkeer Nederland... omdat hij de gordel achterom, achterin bijna nooit omdoet.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 Het weer nog, het aantal buien neemt af vannacht. Vooral landinwaarts inwaarts wordt het droger. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Overdag vallen er opnieuw buien met kans op windstoten. Het wordt zo'n 17 graden dan. Zondag in de loop van de dag wat droger en ook kans op wat zon. Dit was het NMS-journaal. Mag het lichten? Mag het lichten? Nou, ik ben ambassadeur geworden vannacht voor de nacht, omdat ik. Uh...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 The six-sided Oh.